Charlie van Tijn met het NOS Journaal.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 Bij Barendrecht wordt in de Oude Maas gezocht naar een drenkeling, een man uit Hoogvliet die bij het zwemmen niet meer bovenkwam. Vanwege de Wereldhavendagen was een helikopter in de buurt die meteen kon worden ingezet bij een zoekactie. Verder zijn boten ingezet. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de man is verdronken.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 Het weer. Vannacht kans op regen of onweersbuien. Morgen houden de buien aan, soms met windstoten en onweer. Lokaal kan veel regen vallen. Verder schijnt af en toe de zon en dan kan de temperatuur in het oosten nog oplopen tot boven de 25 graden. Dit was het NO.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 dat mensen contact krijgen daardoor met hun lichaam. Dat je dus uh, ja, een soort bewustzijn hebt van uh, waar je in zit, zeg maar, als geest in je lijf. En dat dat ook heel belangrijk is om dat ook goed te voelen. En, uh, ik denk dat dat uh, door onder andere lichaamswerk en uh, de aanvullende dingen die ik ook nog doe. Ook ment op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel niveau probeer ik mensen aan te raken voor zover dat kan of mag. Een moment. Dus ja zo. Uh... En het hoofdwoord is liefde hè? Ja. Tenminste, dat maak ik uit je teksten ja. op die ik lees op ja. de internet. En zo.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 Ja, heel lang geleden was ik in contact met, uh, ja, met een Sonia Bos. En daar hebben ze toen ook dit, dit, dit, was het een symbool. Een symbool met roos. En dat was een symbool voor universele liefde en transformatie van het lijden. Toen dacht ik, goh, dat vind ik eigenlijk het raakt me eigenlijk wel. En gaandeweg Heeft veel meer te maken met uh, dingen zoals Maria Magdalena. En toen hoorde ik van mensen die dan helder konden zien of channelen... Van dat er toch uh, de orde van de, de roos achter zat... En dat ik heb ook heel veel affiniteit mee, met haar. En uh, dacht ik, ja, dat voelt heel goed. Dus ja, dat, dat draag ik even mee in mijn hart. Wat ze <laughs> ja, ja, heeft, dat is een roze op de, ja, wacht, is, ja, op de borst staan. Ja, ja, dus, uh, en op mijn hart. <laughs> ja, ja, ja. En ik, dat draag ik mee. Dus ik vond het heel mooi. Het ook mijn logo, dat uh, staat hier. Dus, uh, ja, ik denk dat liefde wel de, ja, de inspiratie is. En ook ja, toch wel de enige weg, denk ik. Voor, Heling van mensen. Ja, alles wat je met de liefde doet, uh, ja. komt ook beter naar voren, denk ik. Ja, dat is ja. natuurlijk dat, nou, wel, wel. je kan ja. allemaal leren om iets te doen, maar als die liefde niet bij is, dan is het volgens mij maar half of minder als de helft. Dan wordt het een trucje. Ja. En, en nu gaat het met de hele is gewoon veel beter. Wat had je zwangerschap ermee te maken met die beslissing? Nou, niet zozeer echt zwangerschap, maar ik had een, toen mijn oudste kindje geboren werd, liefst 28 is hij nu, en zij, uh, ja, het raakt me wel erg als je dat ze zegt, ja door haar ben ik ook gaan zoeken. Ze had en Ze was gewoon een baby'tje. en Ja, ben ik gewoon gaan zoeken. Om haar te helpen om op, de, op alle verdrukking in te roeien van dat onzin en zo. En de hele omgeving. Dus dat snapte ja. je niet van. Je moedergevoel gevoel heeft echt ja. gezegenvierd. Ja. Dat is mooi, hè? Ja, echt. Ja, niet nog bij steeds. de pakken neer gaan zitten, nee. maar gewoon van hé, hey, hoe kan het uitzoeken? Ja. Enzovoort. En het is er allemaal wel, heb je de kunnen helpen met ja, ja en daardoor ben ik ook allerlei dingen gaan ben ik tegengekomen en uh, ja zo is eigenlijk ben ik gaan groeien en ik nou ik ga baggenmedisch leren want die had zij ook ja. en ja zo ba wat je, is dat baggenedisch dat is uh, dat zijn bloesion remedies die je uh, mensen kunt geven om uh, ja emotionele um, ja, gemoedstoestanden, zeg maar, toch te ondersteunen. Om daar gewoon weer positief. Euh, zeg maar, als je heel bang bent. dat die druppels je helpen van planten. dat je weer uh, hoedig bent. of moediger wordt. of oh, je ja. minder bang, zeg maar. Het dus, klonk echt uur. als een muziek. Uh, ja, oh, ja ik uh, dacht aan Bach. Ja, ja ik dacht ja, aan Bach. Ja, ik ben ja, nou, het, het er wel Dokter <laughs> Bach. Het is al honderd <laughs> ja. jaar, meer dan honderd jaar. Al jaar, jaar al oud het is een dokter Bach. het zijn bloesemremedies die niet te verwarren met ja. etherische olieën. Nee, dat is wat anders. Dat het ander. is meer met het ja. water en ja, een paar niet ja. ja, maar die, die bagramede is, dat zijn druppeltjes die je inneemt. Dus ja, je kunt ze innemen en ik gebruik ze ook als toevoeging in de olie soms om gewoon tijdelijk iemand mee in te wrijven. Het is dus, dus energetisch. Ja, oh, dat is mooi. Maar was dat de enige um, therapie, ja. hoe moet je het zeggen, met een of een in ja, ik ben ook begonnen met voetreflexmassage uh, en zo, ja hoe je, denk uh, astrologie gaan doen, intuïtieve ontwikkeling en ja, gewoon veel meer op mijn gevoel om mijn intuïtie te gaan vertrouwen ook, dat ik de juiste dingen inzet bij een consult gewoon een beetje van dit en een beetje van dat en ja, heel mooi hoe, hoe dan, ja, die stroom steeds beter wordt als je je meer vertrouwt dat, dat voel je ook bij mensen die, die, die komen bij jou in de praktijk ja, ze je ook naar Toe. Soms wel als mensen niet mobiel zijn. Dan, uh, of gehandicapten die aan huis zijn. Dat uh, komt wel voor dat ik dan naar mensen toe ga thuis. Maar de meeste mensen komen bij mij in de praktijk. En ja, ze beginnen met van god, wat kan ik voor je doen? En ze een klacht of uh, dat ze pijn hebben. Of ja, ergens tegenaan lopen emotioneel. En dan, dan zeg ik nou goed, we beginnen met het massage. En zo langzamerhand begint er zoiets te ontspinnen van een gevoel van heb je daar eens aan gedacht? Of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 En dat slaat op je lichaam, want dat Absoluut. geeft je al aan ergens Absoluut. in jouw ja. Ja, jouw... ja, lichaam en geest is en geest één. Ja, een, samen dus, kan niet anders. Hè? Is, dan... Nee, het is niet alleen maar het één, het is allebei. Ja. Daar moet je het ook samen doen. Ja. Um, Carina, je hebt muziek meegenomen. Ja. Um, zou je dat zelf iets over kunnen vertellen? Ja. Waarom je dat nummer meegenomen hebt? Ja. Nou, ik een heel emotioneel het, is, het raakt me heel erg, dat nummer. Um, het is een nummer van Rob de Nijs. Mijn hart. Nou, ik heb dat herinner me aan mijn huwelijk met deze man. En uh, ja, ben ik ben ontzettend gelukkig met hem. Ja, ik wil hem eigenlijk bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor mij. Mooi. Hey. Hey. Ja, lief telk naast, jij naast mij. Maar ik ben bang Vooral voor alle dag die nog Er is een wangere hart, een hart van mij. Oeh, oh, oh, dat van mij. Ik ben niet eens een uitgevallen. uit Ook al is er dan geen mens match omhoog. Ik heb ja. je liever dan mijn eigen lieve leven Ik hou van eten, drinken, net zoveel Sorry, ik ben een beetje geëmotioneerd ge door wat er net gebeurde, dus het was even diep ademhalen, maar Herman gaat nu een hele mooie boekbespreking dat houden. Dat ga ik doen. Ik heb uh, dit keer uh, niet een boek gelezen echt, uh, vorige keer had ik Arthur Japin met de overgave, Is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 Ook met allemaal kleuren zien. Het is, uh, dat is heel heel mooi om dat zo te zien. Dus ja, en die, mooie... die platen die komen dus ook uit als een spel. Mooi oh ja. Dus dat komt, dat komt, er komt eerder een soort taartachtig iets van bij.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 en al die maanvieringen worden gedaan. De, de, iemand die dat organiseert onder andere is ook Femke Bloem. Dat wordt uh, over uh, de volgende uitzending onze gasten. Is ze dan elke maand een, uh... Iedere maand. Als de maand vol is, op de volle maan, okay. dan is er een maanviering. Okay. En dan die maan die heeft dus een naam. Maar het waren toch 13 maanden? Het zijn 13 maanden, ja. ja. Dus Hoe doet ze dat dan? Dus één, één maand uh, met twee Elke vier volle maanden. Weken. Elke vier Elke vier weken. Ja, ja, ja. Je hebt één maand met twee volle maanden en dat noemen ze dan de blauwe maan. Okay. En dat gebeurt dus maar één keer in het jaar, dat er een maand is met twee volle maanden. Vandaar dat je als je ergens kort aan doet, dan ben je met een blauwe maandag lid van een of ander clubje. Ah, daar, dan komt daar komt die uitdrukking mee. vandaan ik weet niet of ik het al gezegd heb, in het licht van de maan is geschreven door Petra Stam en Maria de Zeeuw het zijn ook twee hele aardige dames, ja het zijn eigenlijk allemaal aardige mensen waar ik mee om ga um, ja, het is een boek over de innerlijke bron wijsheid, tarot wordt erin gedaan uh, kruiden kokenrecepten.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 Nee, ze nou. wisten niet dat ik ze ook altijd had. Later ja, ik heb het meegenomen. Ik heb ze dus de afgelopen ja, een week heb ik ze dus eigenlijk al deze mensen ontmoet. Dus huh? en gesprekken gehad. Ze zijn ook allemaal gesigneerd. Oh, wat leuk. Dus het is, uh, het is wel leuk. Moet ik ja, zo. mooi. Um, ja, de, de symboliek en de gedaantes vanaf de steentijd tot nu. Uh, het is ruim 30 jaar onderzoek. Er staan meer dan 500 foto's in van de groene man. Veelal in kerken. Want zoals je weet, de kerk heeft de grond ge hoe zeg je dat netjes, ontfutseld van de mensen waar de krachtplaatsen op zijn. Dus er lijken, lijken van Griekse beelden die erop staan, klopt Ja, maar het zijn dus allemaal groene mannen. Het is echt...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 van die kikken vind ik wel jammer eigenlijk. Ja. En ik, ik hoorde net groene mannetjes voorbij komen. Niet om het een of ander, maar wij liepen net naar de studio ja. toe. En dat vierde vier, of drie, wat was het Marie? Drie, ja, die vierde, dat was dan misschien de virtueel Herman. Die zag ik voorbij. Uh, dat was, dat een was, een, of was, was een raar, uh, ja. raar gezicht. Ja. Goed. Um, we gaan naar het volgende stukje muziek. Nou, daar wil ik uh, eventjes uh, heel kort iets uh, over uh, vertellen. Um, gisteren waren waren wij op, op Lowlands. Uh, Marjo en ik die doen samen... ...veel uh, hulpverleningen... ...als, uh, als EHBO'er. En zo waren wij gisteren op, op Lowlands. En ik had het geluk dat ik... Uh, ...bij de, de grootste tent stond... ...en dat is de Alfa-tent, helemaal achter op het uh, terrein. En daar, uh, daar stond... ...een heel klein uh, Vlaamse... dameetje te zingen, 22 lentes jong. Uh, Sila Soen. En uh, nou, de, die heeft... ...een, een strot waar je, waar je u tegen zegt. En uh, ja, die laat zich... Uh,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 ...Marina van der Giezen En zij heeft vanaf 85 een heleboel opleidingen gevolgd... ...waaronder sport en intuïtieve massage... siatje massage, Bach Remedies, Reiki 1, 2 en 3... ...Master in Touch of Hult. 20 jaar diverse cursussen meditatie en bewustzijn. ...Tarot Astrologie. Ze is zelfs gediplomeerd astroloog... ...met een zesjarige hbo opleiding, toen maar... Cursussen healing, arts en medies, Healing van de hersenen, HBO. Medische basiskennis, nou ja, enzovoort. veel eigenlijk om op te noemen. Uh, ze doet ook veel met kinderen. Ja. Heb ik begrepen. Ja. Um, ja, wat zullen we eruit pakken om, om het gesprek mm -hmm. te gaan starten? We... Over, over kinderen bedoel je? Nou ja, goed, mm het -hmm. is gewoon in het algemeen. Wat je jou het meeste enorme... aanspreekt. Dat, dat je zegt, van, mm -hmm. dat moet ik eigenlijk echt wel vertellen.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 ja, ik, ik wil eigenlijk heel graag dat er meer samenwerking zou komen tussen het, het eh, wat we in het veld noemen het reguliere en het eh, wat men het meest noemt alternatieve geneeswijze het onderwerp vanavond is, heb ik gekozen toch complementaire geneeswijze omdat ik eigenlijk van mening ben dat alle de, de wijze dingen en van het alternatieve veld die zijn eigenlijk veel ouder als het reguliere veld dus ik, ik wil het eigenlijk geen alternatief meer noemen, maar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 Elegant. dat mm -hmm. ze dus met die uh, uh, plastic medicijn hoe noem je dat, met die kunststof dingetjes allemaal met die, die chemische ja. Dingen, ja. de natuur opzij schuiven en zeggen van dat is niet goed mm -hmm. He, dat, dat, maar ik dat, ja, dat, dat, dat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 De, uh, sport, natuurlijk, als ik heel ziek ja. ben, dan is het heerlijk als je een uh, antibiotica keur hebt. Maar ja. ik denk dat het fijn is als gewoon dat de mensen bewust zijn dat er veel meer kan. En dat ook, ja, de kruiden worden steeds meer verboden door een wet, ja. sinds kort. Proberen, en, uh, ja. Dat vind ik dus gewoon heel erg, echt heel jammer. Want mensen moeten keuzes houden, vind ik. Ja, want en zoals ja. wat, jij ook, uh, wat jij ook doet, is iets met littekens. Want je zegt, van littekens die blokkeren ook, ja... Uh, yeah. Kan je daar ja. iets over vertellen? Nou, want het, wat Herman zegt, je, je breekt je been, maar als je dan geopereerd wordt, heb je daar weer lid voor. Ja. Dus dan ja. is het wel heel fijn als daar een, een combinatie van zou zijn.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 zijn, ja. want kijk, net, nou, om terug te komen op dat beenbreken ja. dat is natuurlijk best wel uh, dat kan niet anders, dat kan nee, je niet moet het ook je, niet uitsluiten, je, nee hè? dat kan je niet met je handen doen, want nee. dat, dat gips heb je nou eenmaal nodig om, ja. om dat vast te zetten Tuurlijk. maar uh, de andere dingen die daarnaast vallen hè, zoals toch wat het mentaal met je doet, het geestelijk met je doet ja. Ja, dat zou toch op een andere manier uh, best wel Ja. ja ongeluk zou je bijvoorbeeld een posttrauma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 Het komt ergens vandaan. Ja, ja, dat, ja. dat is zo mooi van jouw praktijk. Want uh, je, je bent echt een alleskunde op dat terrein. Dus als je dan ja. iemand masseert en je ziet een litteken, ja, ja, of een blokkade, ja. Dan weet je gelijk al van wie ja. uh, ja, kan ik op reageren. je ja, ja, heel veel spierspanning hebben. Dan kun je bijna al vanuit de mensen dingen, nare dingen hebben meegemaakt ja. bijvoorbeeld. En dat, dat voel ik dan ook. En dan, dan zet ik mijn craniosacraal uh, therapie toch? in. Craniosacraal. Nou, ik weet niet ik heb tijd ik er over mag praten. Oh, nee, ik ga maar... Praat maar gewoon door. Craniosacraal. Um, ja, je hebt het, het zenuwgestel bestaat uit de hersenen en het, en het ruggenmerg. En dat wordt omgeven door een heel dik vlies. Dat is duramater dura mater. En daarin is, is vloeistof. Het is het hersenvloeistof en het uh, ruggenmergvloeistof. En dat noemen we dus kranio-sacraal. Dat beweegt zich van het hoofd. Dat is het cranium, het schedel En het, het sacrum is het heiligbeen. Dat is de andere kant. Van, eh, van het hoofd, ook maar zeggen, bij het onderlichaam. En dat, eh, dat, dat ritme, dat is een ritme een eigen ritme heeft dat vloeistof. En dat ritme wordt overgenomen door eh, allerlei eh, bindweefselstructuren. Die is, eh, eh, ja, de zenuwen, dat zijn de uitlopers van het ruggemerg, zeg maar. En dat, dat, die hebben een soort hoesje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 dat je uh, vanuit je intuïtie wordt je ook vaak een beetje gestuurd. Van je moet daar zijn of welke plek waar is het geblokkeerd. Als je hand niet geblokkeerd is, zul je het bij de hand niet voelen. Als je dan zegt, nou ik ga even het uh, bekken voelen, of de nek, of de achterhoofd, zijn natuurlijk heel veel plekken waar je veel spanning is, ook het borstgebied. Als je dat voelt, dan kun je heel goed voelen: van oh God, er zit, zit zoveel spanning. dat lichaam wil dat ook graag loslaten. Ja, dit is gewoon eigenlijk, Ja, je gaat echt uh, toen naar dat mensen zich vrijer voelen. En, en ja, doordat je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 mensen hoog ademen, ja. is het ook al een spanningsgevoel ja. natuurlijk. En als, uh, dan, daar kun je mensen ook natuurlijk heel goed mee helpen.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 helemaal zit zo en dan gaan ze misschien ook wel dromen en misschien dromen ze ook wel over L.A. Ja. ja, ja. En uh, ja, we hebben nu ook. Een, ja, ik laat het eventjes maar uh, me, mensen maar even wegdromen, ook met uh, met dit nummer. Dit uh, nummer is de uh, uh, picture uh, picture postcard from L.A. Joshua Kennison, uh, dat is ook uh, ooit eens gezongen door Jimmy daarop gaat lachen. <laughs> ik weet... jij, gaat, jij gaat nu een heel ander verhaal vertellen. <laughs> ja, dat komt. Cool, <laughs> ik, ik heb je heerlijk in verwarring gebracht. Nee, dat geeft helemaal niet, ja, maar dat, uh, dat is wel zo. Ik ben wel benieuwd wat je gaat vertellen dat nu hoor. Nou, eigenlijk... Uh, uh, Eigenlijk hebben we het over Jim, want Jim heeft het ook gezongen toen uh, uh, met zo'n uh, popprogramma. Maar uh, Jim is ook uh, de naam die wij gekozen hebben voor ons hondje. <laughs> omdat <laughs> ja, het geeft altijd weer uh, een hele connectie. Maar uh, ja, omdat uh, uh, Jim vond, uh, of, in, onze dochter vond Jim zo leuk, dus moest ons hondje ook zo eten. Maar laten we nu maar even gaan dromen over L.A. Dat is heel ver weg, maar toch dichtbij. She swears she's gonna make it, make it big someday, and she'll send me picture postcards from L.A. When it's time for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 I ship from L.A. To hang on my refrigerator door Rachel, if you find me one I'd love a picture of the California sun Rachel shares my pillow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 from the lake We believe, but something always comes. Something always makes her stay, and still no postcards from L.A.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 het kan heel erg zijn heel langdurig maar ik probeer echt dingen bij elkaar te zetten dus dat is echt regelmatig massages, gewoon mensen ontspannen ik gebruik de remedie, ik test uit dat voor remedies mensen kunnen gebruiken erbij, etherische oliën die ze lekker vinden en, ja, dat craniosokraal gebruik ik er dus ja. altijd bij het is dus, dus, dus, dus een optelsom en als mensen komen met iets die jij probeert, is dus gewoon iets te mixen dat je denkt, nou dit is nu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 Heel veel tevreden knapt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat want is dat gewoon, je ook ja, uit. Ja, ja, ja, ja, Ja, heel fijn. Dus, ja. Ja, het is echt mijn levenswerk hè, wat ik doe. Ja. Ik heb meegemaakt dat ik uh, een moeilijke periode in mijn leven had. Mm. Toen ging ik ging met iemand in gesprek mm. en toen ging ik liggen voor een massage mm. en precies die plek in één keer zo waf, die door, Terwijl het dus het niet om. zichtbaar was, uh, nee. want mijn rug is gewoon mijn rug. Ja. Bedoel, uh, dus dus dat, dat is echt lichaam en geest hè, ja. in, in, in balans. Dat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 ook een proces ja, ja. ja dat is mooi. heel mooi ja. Um, ja je test ook vitamines uh, ja ik heb dat wel vitamine mineralen van een bepaald merk dat ik daar dus gewoon wat supplementen van heb in een testdoos dus ik, ik bied het wel eens aan ze eens kijken wat of je nog iets erbij moet hebben Want ik ben ook aangesloten bij een beroepsgroep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 ja, ik, ik vind het heel lang, heb, ik vind het al een prachtig stuk muziek. Het is dus van Alan Parsons Project. Het is Old and Wise. En, ja, ik had het heel geraakt dat ik het hier in de kathedraal van Harlem heb gehoord bij een van Dus ik heb echt ontzettend gehuild. Gewoon helemaal zo geraakt werd door die muziek. En later dacht ik, ja, als ik dan la, hij zingt over Am uh, I mean I'm Old and Wise, dan denk ik, ja, ik hoop echt dat ik later een oude, wijze vrouw mag worden. En, uh, nou, ik denk, het is gewoon een mooi nummer. Het, als ik je zo zie, denk ik dat dat ook heel goed gaat. Ja, dankjewel.